Congo, daar hebben we het al elke dag over gehad. Want daar staat toch wat te gebeuren. Daar is wat gebeurd en daar gebeurt nog heel veel. De VN-veiligheidsraad is in New York op dit moment in beraad over de verkiezingsuitslag. Oppositiekandidaat kandidaat Martin Fayoulou, die heeft vanmiddag aangekondigd dat hij de voorlopige uitslag aanvecht bij het grondwettelijk hof in Kinshasa. Wat zal er nog gebeuren? Wat staat de mensen in Congo te wachten? Peter Verlinde, Goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond is het intussen geworden. Ja. Jij volgt die verkiezingen op de voet. Um, en ook wat er in de VN-veiligheidsraad gebeurt, ja. denk ik. Op dit moment. Um, wat heb jij allemaal al gezien? Wel, het opmerkelijke van die briefing, zoals dat officieel heet voor de VN Veiligheidsraad, dat is dat daar de observatoren, de waarnemers ook gehoord zijn. En niet alleen die van de Afrikaanse Unie, um, die overigens met heel weinig waren, uiteindelijk maar een tiental, um, maar vooral die van de kerk. En die hadden um, een kleine 40.000 mensen op het terrein. En de vertegenwoordiger van die waarnemers, van de zogenoemde bischoppenconferentie, want dat is eigenlijk... Mm -hmm. De, de, de koepel waaronder dat valt. Wel, die vertegenwoordiger heeft in detail uitgelegd hoe zij gewerkt hebben. En dat klonk toch zeer overtuigend. Ik wist daar al een en ander van. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat zij uiteindelijk 61% van de processen verbaal, of dat wil zeggen van de uitslagen van de stembureaus, hebben... En ook dat hun waarnemers uiteindelijk um, overal geweest zijn. Ze hadden er een klein 40.000 voor 75.000 stembureaus. Maar um, die stembureaus die zitten niet uh, allemaal verspreid. Dus uh, ze konden wel degelijk al die stembureaus uh, monitoren, volgen. En de uitslag die zij hebben vastgesteld, daar mag hij het niet over hebben. Dat is wettelijk verboden in Congo. Maar hij heeft wel uitdrukkelijk nog eens herhaald dat de uitslag die zij hebben vastgesteld helemaal niet klopt. Met de uitslag zoals die meegedeeld is door de kiescommissie. En? en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait. Ja, en die uitspraak kan men dus moeilijk zomaar naast zich neerleggen als heel die uitleg eraan vooraf gaat. Ja, maar als je dan, en dat is natuurlijk een diplomatieke spel, als je dan luistert naar wat de vertegenwoordigers, de leden, de vijftien leden van de Veiligheidsraad, ja. ik heb ze bijna allemaal kunnen horen, al moet ik eerlijk zeggen dat de Poolse vertegenwoordiger, bijvoorbeeld mijn Pools is niet zo sterk, die kon ik nu niet toch? helemaal volgen, ja. maar ik heb de cruciale wel goed kunnen volgen en en dan merk je wel dat iedereen zijn adem inhoudt en er zich voor hoedt om al te scherpe standpunten in te nemen. En misschien was zelfs het Belgische standpunt um, of de Belgische verklaring, want België is zoals je weet op dit moment een niet permane permanent lid van de mm -hmm. Veiligheidsraad. En dat is wel interessant in dit dossier. Ja, die Belgische verklaring was misschien wel een van de meest duidelijke. Want die zegt uitdrukkelijk dat de Veiligheidsraad zelf uh, de processen verbaal, de, de, de gedetailleerde uitslag, uh, zou moeten kunnen consulteren, zou moeten kunnen vergelijken. Uh, maar eigenlijk was de algemene toon bij alle leden van de Veiligheidsraad oproep tot kalmte. En eerst het uitputten van alle uh, ja, bestaande beroepsmogelijkheden, de, die er in Congo zelf bestaan, om, ja. in, om dus in beroep te gaan tegen deze uitslag. Daar gaan we zo meteen op door eerst nog even over wat er dan gezegd is in de VN-veiligheidsraad, die voorzichtigheid is dat uh, vooral te wijten aan de angst die er overal in zit, dat het wel eens zou kunnen ontsporen in Congo. Dat absoluut. Uh, er is een grote, je voelt dat ook al enkele weken, een grote angst dat er zou een, een grootschalig geweld van komen. Nu, ik zelf zeg al vele weken, intussen al vele maanden, dat ik niet geloof in dat grootschalig geweld. En de reden daarvoor is eigenlijk een zeer bittere, een, een, een wat angstige reden. Namelijk, uh, het huidige regime het regime van president Kabila is erin geslaagd om de afgelopen jaren zowat alle sleutelposities in te nemen van de veiligheidsdiensten, leger, politie en andere, inlichtingendiensten. Uh, er is nogal wat in Congo, geheime diensten. En ja, die zijn overal aanwezig. En het minste dat iemand de kop opsteekt of dat er een groepje gaat betogen, en dat hebben we de afgelopen weken, maanden, intussen zelfs al een paar jaar geregeld meegemaakt, ja, worden die binnen de kortste keren gekortwiekt. Helaas, bij momenten zelfs letterlijk. Er zijn de afgisteren, zijn er in totaal zeker twaalf doden gevallen her en der in Congo. Ja. En dat dus maakt mensen, dat die veiligheid tussen aanhalingstekens en natuurlijk wel is, relatief, maar ja, door repressie ja, waardoor, natuurlijk. Waardoor ja, mensen zijn bang of zijn gewoon letterlijk de mond gesnoerd Absoluut, inderdaad. Absoluut, ja. ja. Uh, laten we dan eens gaan naar, naar wat er in Congo zelf uh, kan gebeuren, hè, om in beroep te gaan tegen deze uitslag die dus betwist wordt. Uh, Oppositiekandidaat Fayoulou, die wil uh, naar het grondwettelijk hof. Uh, hoeveel kans maakt die daar? Wel, dat is ook de enige, het enige wat hij kan doen... ...naar mm -hmm. het grondwettelijk hof gaan. Wel, De kans die hij daar maakt... ...is eigenlijk zeer beperkt. Want uh, ook het grondwettelijk hof... ...is uh, de afgelopen jaren... ...heel handig uh, bemand door Kabila-getrouwen. En ja, we weten ook uit... ...nog een paar andere ervaringen... ...in Afrika, misschien wel elders in de wereld ook... ...maar ik volg dan vooral Afrika. Zoals in uh, Rwanda, zoals in Burundi... Uh, ...zoals in de Centraal-Afrikaanse Republiek... ...zoals in congo brazzaville ...en ga zo maar door. Dat zo'n grondwettelijk hof in grote mate een verlengstuk is van het regime, van de machthebbers. Ik geloof niet dat uh, dat grondwettelijk hof die uitslag zal corrigeren. Wat wel mogelijk is, en dat is natuurlijk een, uh, een bijzondere, hoe moet, je, hoe moet je dat noemen, een angel onder het gras, mm -hmm. uh, wat nog altijd mogelijk is, dat is dat het grondwettelijk hof de volledige verkiezingen zal afkeuren. Onder meer op basis van onregelmatigheden, betwistingen en wat nog allemaal. En dat zou dan betekenen dat die verkiezingen uh, overgeven gedaan moeten worden en wat de facto dan weer zou betekenen dat president Kabila gewoon aan de macht blijft. Want dat heeft het grondwettelijk hof ook al een jaar of twee geleden beslist dat zolang er geen nieuwe president verkozen ja. is de huidige president blijft zitten. En dat zie jij als een mogelijkheid ja, dat dat zou gebeuren? Wel, ik ben niet de enige die dat, die dat aanhaalt. Er zijn nog wel wat analisten die, die daarop wijzen. Net zoals het scenario van Felix Tshisekedi die tot president aanduiden, want dit heeft uiteraard niet te maken met de uitslag van de verkiezingen, maar is een overduidelijke politieke machinatie. Mm -hmm. Wel, het aanduiden van Felix Tshisekedi die in een combine eigenlijk met het regime Kabila, mm -hmm. wat het nu blijkt te zijn, werd ook als een onwaarschijnlijk scenario gezien tot, tot enkele het ja, Oké, okay, Dus maar wat ik is zie dat het... scenario van het grondwettelijk ja. hof. Ik, ik kan niet inschatten hoe groot die kans is, maar het is een bestaand scenario. En wat is het verschil, Peter, tussen Kabila die aan de macht blijft door een zet van het grondwettelijk hof, of Tshisekedi die aan de macht komt, maar in een combine met Kabila? Wat is, is het verschil? Zeer, zeer goede vraag. Eigenlijk is dat verschil uiteindelijk, of zou dat verschil uiteindelijk voor de gewone Congolese bevolking niet zo heel erg groot zijn. In die zin, dat waar ik zo net ook al naar verwees. het feit dat het regime Kabila zal ik, dan maar noemen, zal ik het dan maar noemen zoveel sleutelposten in het land uh, in handen heeft ja, zelfs al zou Tshisekedi als president proberen daar iets aan te doen en er is ook sprake van een politiek akkoord waarin hij beperkt zou zijn, maar dat is nog altijd onder de tafel, zelfs al zou hij het proberen, dan is die kans dat hij daarin slaagt heel erg klein uh, als hij probeert uh, commandanten van het leger te vervangen, provinciegouverneurs te vervangen enzovoort ik denk dat dat heel weinig kans maakt mm -hmm. en dat het regime Kabila er inderdaad in geslaagd is om met een meesterlijke politieke machinatie zich nog altijd aan de macht te houden. Intussen uh, ja, uh, 18 jaar, hè, vanaf uh, oh ja. januari 2001 eigenlijk is uh, Joseph Kabila aan de macht. Maar goed, wie weet wat er gebeurt er morgen, hè? Want, want het is elke dag wel wat. Ja, En misschien nog even voor de timing, dat kan interessant zijn. Het Grondwettelijk Hof na het indienen van dat beroep heeft uh, zeven dagen om uitspraak te doen. Eigenlijk zou op 15 januari, dat is volgende week, wat is het, dinsdag of woensdag, dinsdag, Office, ja. Ja, de officiële uitslag moet bekendgemaakt worden. Het is nog onduidelijk of dat, dat mogelijk is wanneer er tegelijk een beroep loopt. Maar laat ons zeggen dat we in ieder geval weer naar een, naar een week van spanning gaan. Stel dat, um, dat die cijfers die vandaag uit het kamp van Jule komen, namelijk 61% nee. mensen uh, heeft op ons gestemd, stel dat dat klopt. Um, dan ligt het toch voor de hand dat er toch protest komt als er door allerlei machinaties een en ander gebeurt? Ja, volgens de cijfers die lekken van bij de kerkelijke waarnemers zou het over 47% uh -huh. gaan. Maar bon, in ieder geval ongeveer de helft van de geldige stemmen. Want we moeten ook weten dat uiteindelijk maar minder dan de helft van de mensen uiteindelijk is gaan stemmen of geldig gestemd heeft. Maar bon, ja, je zou dat inderdaad veronderstellen in, mag ik dat dan zo noemen, een, een, een normaal land. Vanuit een westerse visie. Ja, vanuit een ja. westerse visie. Maar je mag niet onderschatten dat de, de, de verarming van de Congolese bevolking speelt daar ook allemaal een rol in. Diegenen die zich de luxe kunnen veroorloven, als ik het misschien een beetje uh, cynisch moet zeggen, om aan politiek te doen, ja, dat, dat zijn wel wat mensen, maar dat is een hele kleine minderheid. Mm. En, en als die op straat komen, dan is dat ook dikwijls na twee, drie dagen ongeveer, is het afgelopen. En heel dikwijls zie je dat diegenen die op straat komen, ook diegenen zijn die middelen van anderen krijgen. Um, ik zag bijvoorbeeld, uh, gisteren kregen we beelden binnen van aanhangers van de nu aanhalingstekens verkozen president Tshisekedi. Uh, Grote massas hadden we al in een eeuwigheid niet meer uh, gezien, zoveel bij elkaar. Maar alles werd. Dat die mensen gewoon wat geld hebben toegestopt gekregen om te kunnen gaan betogen. In een land waar de armoede zo groot is, waar mensen elke dag uh, moeten, ja, moeten gaan zoeken om, om eten te hebben voor zichzelf en vooral voor hun kinderen... Ja, daar is aan politiek doen wel iets heel anders dan bij ons. En dat maakt het ook zo verschrikkelijk triest. En ja, zelfs als waarnemer word ik daar uh, bij momenten een beetje boos van. Het is mijn job niet, ik mag dat niet. Maar ik voel me toch wel, uh, samen met vele Congolezen, toch erg gepakt door wat er nu weer gebeurt. Want dit is eigenlijk het ergste van alles. Eigenlijk zegt de wereld nu ook... Weer aan de Congolezen. Jongens, het was maar, uh, het was maar een grap hoor. Jullie mogen doen de alsof schijn. je... Ja, jullie en er mogen is doen één naam die blijft. En krijg, dat is ja. Maar, ja, of de machthebbers. Of het nu Kabila is ja. of een ander. Maar zeker niet de gewone mensen. Dankjewel, Peter Linde.